8 uur, het NOS-journaal, Remol Serre. Organisatorisch falen zou oorzaak spoorproblemen zijn. Opstelte wil taseren voor alle agenten. En Politiebond ziet niets in nationale politie. De problemen op het spoor zijn afgelopen winter vooral veroorzaakt... door een verkeerde werkwijze van NS en ProRail. De Telegraaf meldt dat op basis van een intern rapport van de spoorbedrijven. Eerder meldde NS en ProRail dat de chaos op het spoor was veroorzaakt door bevroren wissels en kapotte treinen. Maar in het rapport staat dat het personeel dat de problemen moet oplossen slecht met elkaar communiceert, verkeerde beslissingen neemt en dat de computersystemen falen. Het grootste probleem zou in het handmatig omleiden van vertraagde treinen zitten. Normaal worden treinen automatisch omgeleid, maar als een trein meer dan 10 minuten vertraging heeft, moeten treindienstleiders dat zelf doen. En door te weinig mankracht gaat het dan vaak mis. Dennis gaat in alle treinen nieuwe toiletblokken plaatsen, ook in de sprinters, meldt het AD. In de nieuwe toiletblokken zit voor het eerst niet alleen een wc... maar ook een urinoir in de hoop dat de toiletbril daardoor schoner blijft. De toiletruimtes worden als eerste geplaatst in de nieuwe dubbeldekkers... en later volgen de andere treinen. De afgelopen jaren was er veel discussie over de wc-loze sprinters. De Tweede Kamer nam eind 2010 nog een motie aan... waarin minister Schultz van Hagen werd opgeroepen... om alle stoptreinen weer uit te rusten met een toilet. Minister Opstelten wil dat alle agenten de beschikking krijgen over een stroomstootwapen. De minister wil dat de taser in de standaarduitrusting van de politie wordt opgenomen, meldt het Algemeen Dagblad. Arrestatieteams van de politie gebruiken nu al een stroomstootwapen. Dat is zo goed bevallen dat Opstelten wil dat alle gewone agenten ook een taser krijgen. Binnenkort start een proef om te kijken of dat mogelijk is. De taser is niet onomstreden. Amnesty International bracht begin dit jaar een rapport uit over het wapen. Volgens de Mensenrechtenorganisatie zijn de afgelopen tien jaar... 500 doden in de Verenigde Staten gevallen door het stroomstootwapen. In Friesland begint vandaag een grootschalig DNA-onderzoek... in een ultieme poging de moordenaar van Marianne Vaanstra te vinden. Ruim 8000 mannen zijn opgeroepen om DNA af te staan... Ze waren tijdens de moord tussen de 16 en 60 jaar oud en woonden in de buurt van de plek waar het lichaam van Marianne Vaatstra in 1999 werd gevonden. Het onderzoek is een verwantschapsonderzoek. Met de uitslag kan aan het licht komen of iemand familie is van de moordenaar. Politiebond ACP ziet niets in het plan voor een nationale politie. Volgens voorzitter van de Kamp zijn er nog te grote risico's... om tot een goed functionerende nationale politie te komen... die voldoet aan de hoge verwachtingen van de samenleving. Dat schrijft de vakbondsvoorzitter in een brief aan minister opstelte. Volgens de ACP is het beeld van vele agenten... dat de cultuur bij de top van de politie onvoldoende verandert. Het is de bedoeling dat de nationale politie er volgend jaar komt... dan worden de huidige 26 korpsen samengevoegd... tot 10 regionale eenheden. In Arnhem zijn zeker negen mensen aangehouden... en is 120 mensen de toegang tot de stad geweigerd. Vanwege de aankondiging van een project X-feest in de wijk Klarendal... heeft de gemeente Arnhem een noodbevel afgekondigd. En dat is tot ongeveer deze tijd van kracht. Een van de arrestanten is een man van 23 uit Arnhem. Hij had opgeroepen om auto's in brand te steken. Twee anderen werden opgepakt voor het negeren van het noodbevel. Ze probeerden herhaaldelijk de stad binnen te komen. De mensen die de stad niet in mochten... hadden onder meer alcohol in hun auto liggen... Volgens de politie en de gemeente hebben de maatregelen om ongeregeldheden te voorkomen goed gewerkt. In het oosten van Duitsland loopt het aantal kinderen dat ziek wordt steeds verder op. Volgens de Duitse persbureau DPA zijn inmiddels bijna 7000 kinderen misselijk of hebben ze last van diarree. Een taskforce onder leiding van de Duitse Voedsel- en warenautoriteit onderzoekt wat de oorzaak is... Alle kinderen hebben op hun basisschool of kinderdagverblijf... maaltijden van het keteraar Sodexo gegeten. Maar volgens deze onderneming is niet aangetoond... dat de kinderen ziek zijn geworden door het eten van producten van Sodexo. Volgens een Duitse gezondheidsinstantie ligt het voor de hand... dat het gaat om een soort voedselvergiftiging. Bij overstroming in het zuiden van Spanje... zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De doden vielen in Murcia, Malaga en Almeria... Een van hen is een meisje van negen. Ze zat in een auto die door het water werd meegestuurd. In veel dorpen die zijn getroffen door de zware regenval is de stroom uitgevallen en ook is er geen drinkwater. Vandaag wordt er opnieuw veel regen verwacht in het zuiden van Spanje, maar waarschijnlijk is het morgen weer zonnig. En dan het weer in het noorden en westen van het land. Enkele buien vanmiddag vanuit het westen opklaringen. Het wordt ongeveer 16 graden bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen is het droog en vrij zonnig en dan wordt het een graad of 16. Ah, en we hebben verkeersinformatie: een tweetal ongelukken zorgen voor wegafsluitingen. De A9 vanaf Amstelveen naar Alkmaar. De weg is dicht bij Afrit Haarlem Zuid. Het verkeer wordt daar nu ter plaatse omgeleid. En in de regio Den Haag is de N14 dicht. De noordelijke randweg Den haag Dam. Er vloog bij Voorburg een auto uit de bocht. De weg is in beide richtingen dicht. Ook daar wordt het verkeer ter plaatse omgeleid. 239 euro. U zult wel denken, waarom begint dit spotje met... 239 euro. Ik zal het u vertellen. Dat heeft te maken met de vaste onderhoudsprijzen van de Volkswagen-dealer. Daar weet u vooraf precies waar u aan toe bent.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 Een hele goedemorgen. het is zaterdag 29 september. De butler heeft het gedaan en komt vandaag voor de rechter in Vaticaanstad. De SP onderzoekt vandaag waarom ze verloren hebben van de peilingen. Maar we beginnen met het DNA in Friesland. Want in Friesland begint vandaag een uniek onderzoek. Meer dan 32.000 wattenstaafjes liggen er klaar voor het grootste DNA-onderzoek uit de geschiedenis. Een enorme operatie in en een ultieme poging de moord op Marianne Vaatstra op te lossen. Aan de telefoon, officier van justitie Pieter van Rest uit Leeuwarden. Goedemorgen meneer Van Rest. Goedemorgen. Is alles er klaar voor? Alles staat klaar, ja. Wat gaat er vandaag allemaal gebeuren? Kunnen mensen zich vandaag al, al melden? Ja, vandaag gaat dat grootschalige verwantschapsonderzoek beginnen. Op elf plaatsen uh, hier in het, in het noorden kunnen, uh, kunnen mensen terecht... om daar op vrijwillige basis hun DNA af te staan. Ja, ze hebben allemaal een brief gekregen. Ja, 8.080 mannen... Um, uit die omgeving uh, die destijds tussen 16 en 60 jaar waren... hebben allemaal een uitnodiging gekregen om mee te werken. Ja, ik hoef me dus niet af te vragen als ik daar zou wonen of ik me moet melden. Dat is gewoon allemaal door u al geregeld per brief. Ja, dat is, dat is prima georganiseerd. En dan gaat het zo, zoals we dat wel vaker hebben gezien... dat er een, een beetje DNA uit de, uit de wang wordt genomen? Ja, het, uh, aan, aan de binnenkant van de, van de wang wordt met uh, inderdaad vier keer vier wattenstaafjes um, wat slijm weggenomen. Daar zit inderdaad DNA in en dat wordt uiteindelijk onderzocht. Ja, dat wordt onderzocht door het NFI? Ja, dat gaat naar Den Haag toe. Ja, en die onderzoeken uh, ja, de verwantschap. Ja, wat, wat het, het mooie is van deze nieuwe methodiek... Het is sinds 1 april is dat mogelijk geworden in Nederland... is dat je met deze methode kunt kijken of er familie van de dader... Uh, in die omgeving, zeg maar, woont. Of dat, of dat het DNA is, zodat je aan de hand daarvan weer verder recherchewerk kunt, kunt verrichten... en op zoek kunt gaan naar de daden. Nee. Want die daden hebben we tot nu toe niet kunnen vinden. Nee. Het is vrijwillig, dat uh, zei ik al in het, ja. in het begin. Maar als je niet komt, laat je dan een soort van verdenking op je? Nee, zeker niet. Want we kunnen ons op zich heel goed voorstellen... dat mensen niet willen meewerken. Want um, het is nogal wat, dat het een, in ieder geval een mogelijkheid is... dat door mee te werken aan dit onderzoek... misschien wel je broer, je neef, je oom, je kleinzoon... Uh, uiteindelijk wordt aangemerkt als, als verdachte... Uh, op deze, in deze gruwelijke zaak. Dus dat is heel goed mogelijk dat mensen zeggen van ja, dat willen we niet. En, maar, um, ja, dat is een, een, een reden, maar ik hoorde ook mensen zeggen... Ja, ik ben er niet helemaal zeker van dat mijn DNA ook daarna verdwijnt. Ja, ook, ook, die, ook die vraag hebben we de afgelopen weken natuurlijk gekregen. Um, de wet zegt, dat is volstrekt duidelijk... dat uh, mensen die nu vrijwillig meewerken... Um, dat daarvan vaststaat dat het DNA... na het vergelijken met het spoor wat wij van de daden hebben... dat dat vernietigd moet worden. En vanzelfsprekend gebeurt dat ook. Want als we dat niet zouden doen... zouden we ook geweldig in ons eigen, eigen vlees snijden. Want dan zou bij wijze van spreken een volgende keer... nooit met iemand meewerken. Dus het gebeurt absoluut. Deze, deze, al deze DNA... Um, um, um, sporen zeg maar, die nu worden afgenomen, het, het onderzoek wat nu verricht, dat wordt allemaal na afloop vernietigd. Ja, wanneer denkt u dat de eerste analyses uh, er zijn? Oftewel, wanneer verwacht u de eerste resultaten? Nou ja, wij, wij, de, de, um, zeg maar de, de, de afnamekits, zoals het zo mooi heet in het jargon, die gaan al gelijk vanaf vandaag richting het, het NFI, richting Den Haag. En daar gaat men ermee er mee aan de slag. Het onderzoek zal in zijn totaliteit zo'n zes maanden duren. Maar het zou best kunnen dat na een verloop van een aantal weken... Nou ja, misschien de eerste onderzoeksresultaten van het NFI wel zullen komen. Maar uiteindelijk het echte resultaat, dat verwachten we pas na zes maanden. Oké, okay, ik wens u de succes mee, meneer Van Rest. Dank u wel voor het gesprek. Geweldig, hartelijk dank. Ga ik verder praten met Bouke Vaatstra, de vader van Marianne. Meer dan 8000 mensen zijn dus opgeroepen. Moet u zelfs trouwens ook, meneer Vaatstra, goedemorgen overigens, ja, ook DNA-afstand? Ja, Vanmiddag ga ik zelf ook en zo zoon, zoon, zoon er ook mee. Ja, oh, de hele familie doet, uh, doet ook ja, mee. Ja, ja. Op zich misschien ook wel uh, logisch, want iedereen moet meedoen, dus waarom de familie niet? Ja, zeker. Ik, ik vind het ook zeer terecht. Ja, ja vindt u het terecht? Want je kan ook zeggen, ja, uh, u heeft daar zo aan getrokken. U bent toch boven elke verdenking verheven? Sorry? Sorry. Ja, u, u, u bent toch niet verdacht, verder? Nee, nee, dat weet ik wel. Maar... Uh, ik weet ook niet wat er in, in, in de verre uh, lijn van mijn familie zit. Dat, dat, dat, dat kan ik ook niet, be uh, niet, niet bekijken, natuurlijk ook. Nee, je moet elk spoor moet je gewoon nazoeken. Dat ja, is het. Een. Ja, absoluut. Ja. Houdt u, uh, we orde net stoppen bij ministerie, de officier, die zei van nou, het duurt inderdaad wel een maand of uh, zes, dan uh, moeten we het allemaal weten. Houdt u rekening nou met de mogelijkheid dat het niets oplevert? Nou ja, goed, die, uh, die mogelijkheid die is aanwezig. Die ik hoop het niet, maar. Ja, ik hou er inderdaad wel, uh, wel uh, rekening mee. Ja? En Dit is een beetje de laatste strohalm? Uh, ja, nou ja, uh, ja laatste strohalm. Kijk, uh, is het is niet zo dat dit uh, afgelopen is en, en er is niks uitgekomen. Dat we zeggen van. Uh, nou, en, uh, nou, nee, we, we zoeken wel door natuurlijk. Ja, maar als het nu wel wordt opgelost, um, ja, dan, dan betekent het dat het in, in de buurt ergens uh, iemand is. Nou oh ja, goed, daar zou, dat zou ik uh, nou, uh, niet trouw om zijn. Heel blij zelfs. Ja. Yeah. Want uh, het is wel zo natuurlijk. Uh, komt je uit de buurt of. of ja, dat, dat kan. Ik woonde vlakbij. Al vlakbij. Als we overtuigd in en ik woon ligt vlakbij. Uh, vlakbij ja, zo, dus je, je woont in een in, in, in hele, hele buurt eigenlijk uh, waar het gebeurd is. En je kent heel veel mensen. En dat, dat, die mogelijkheid is wel ja, nou ja, Het kan ook een schok zijn opeens dat er een dader is... waarvan je het nooit had gedacht. Oh ja, dat kan ook. Ja, je weet het niet, dat, dat gissen dat, dat, dat, dat, dat blijft gewoon zo lang dat het is. Ja, precies. Maar eerst maar eens dus even de wetenschap aan het woord laten. Juist. Ja. Ik wens u uh, succes vandaag met het afstaan... maar dat is niet zo'n proces, heb ik uh, begrepen, van het, uh, van het DNA. Ja, gewoon, ja. gewoon een klein dingetje uit de wang. Ja, inderdaad. Heel hartelijk dank. Dag meneer Vaartstra. Het is 13 minuten over 8. Door de goede peilingen dachten we dat we al gewonnen hadden. Die gedachte heeft de SP in de verkiezingscampagne de das omgedaan. Vinden veel SP'ers na afloop. Vandaag evalueert de partij de verkiezingsstrijd. Hoe kijkt de SP terug op die toch wel vreemd verlopen campagne? Onze politiek verslaggever Hans Andringa, die zocht het alvast uit. Dag meneer Roemer. Weet u na een nacht slapen al beter wat er mis is gegaan? <laughs> uh, ja, er is een tweestrijd uh, gaande geweest. En, uh... Alleen externe factoren of steekt u ook de hand in eigen boezem? Nou, laten we daar eens even rustig. Komen. De komende weken rustig allemaal over nadenken wat er allemaal gebeurd is. Dat nadenken is inmiddels gebeurd en de eerste conclusies zijn getrokken. Eén daarvan is dat de SP zich in slaap heeft laten sussen... door de goede opiniepeilingen in de weken voor de verkiezingen. We dachten al dat we gewonnen hadden, was de stemming. Wij hebben een campagne gevoerd die uh, gericht was op, uh, op consolideren. We stonden aan het begin van de campagne op, op 6, 37, 38 zetels. Nico Heijmans van de SP in Noord-Brabant. En dan nou, dachten wij, uh, wij gaan een campagne voeren. Die, die hoeft niet te spetteren, die hoeft niet mensen nog te overtuigen. En ik denk achteraf, hadden we ons moeten re realiseren dat andere partijen... Wel zouden gaan spetteren. Dus we hadden, wat dat betreft, denk ik een wat, een wat pittiger campagne kunnen voeren. De campagneleiding in Den Haag had er bewust voor gekozen. Emiel Roemer niet door het land te laten reizen. Hij moest vooral premierwaardig lijken. Maar dat werkte niet goed. En de strategie veranderde niet. Ook niet toen de peilingen steeds minder werden. Voordat de campagne was begonnen uh, stonden we inderdaad heel erg hoog. Thijs Koppers van de SP in Limburg. Ja, uiteindelijk op het laatste moment in de campagne... Uh, uh, ...toch de discussie krijgen voor het uh, Samsung of voor het Rutte? Ja, dan zit je met een grote groep strategische stemmers... ...die op de markt zeggen van ik ga SP stemmen. Maar uiteindelijk in de stemhokje toch maar voor de PvdA kiezen. De mensen op de markten en pleinen in het land... ...likken met plezier aan een tomatenijsje nemen een folder en een sp schuursponsje mee naar huis. Ze vinden de SP een sympathieke partij. Maar, is de conclusie achteraf, op de SP stemmen is nog een brug te ver. Ik had in het begin al, is het nou logisch... dat in een tijd van de grootste crisis in 100 jaar... de mensen gaan zeggen van, och, weet je wat, laten we eens een experiment gaan uitvoeren... en laten we de eens in de regering eh, stemmen. Ja, wat natuurlijk op het laatst mee ging spelen van ja, we willen Rutte niet. En het lijkt dan dat de kans groter is dat we Rutte niet krijgen als we op de PvdA gaan stemmen. Omdat de SP volgens de peilingen wel eens de grootste partij kon worden, wordt de aanval geopend. Werkgeversvoorzitter Bernard Wintjes noemt het economisch beleid van de Socialistische Partij een ramp voor het land. Het AOW-standpunt van de partij komt onder vuur te liggen... En als de SP de voorpagina's van de Telegraaf haalt, wordt de partij stevig aangevallen. Maar de strategie van het landelijk campagneteam verandert niet. Er is geen plan B. Daar is de nodige kritiek op. Wat ik vrouw is dat mensen ook wel vonden dat de SP harder had mogen terugslaan... naar verwijten die wij hebben gekregen als partij. Zegt Tjitske Siderius, fractieleider van de SP in Zwolle. Er zijn door andere partijen heel veel aanvallen ingezet op de SP... Ook best echt over de grens. Leden van de partij vinden dan dat je gewoon wel hard mag terugslaan. En ook mag blootleggen waarom die aanvallen niet kloppen. In de Tweede Kamerfractie van de SP is ook kritiek dat er te weinig regie was in de campagne. Dat Roemer te veel samen was met alleen zijn campagneteam en niet bij de fractie. Het waren twee gescheiden werelden, zegt een fractielid. Voor een tv-interview dat zou gaan over Europa en de financiële crisis... zijn de fractiespecialisten op die gebieden niet betrokken bij de voorbereiding. De positie van Emiel Roemer komt door het tegenvallende verkiezingsresultaat niet onder druk. De teleurstelling is groot, maar voor zijn lot als partijleider hoeft Roemer niet te vrezen. Nee. Hij is echt onze onbetwiste leider. De leider van de SP en dat blijft hij ook na vandaag. Hoewel ze vandaag dus wel die verkiezingscampagne gaan evalueren. Bij de SP, Emiel Roemer, daar heb ik het natuurlijk over. De bijdrage was van Hans Andringa. Wat gaan we straks doen? Minister Opstelten wil dat alle agenten een stroomstootwapen krijgen. Straks hoort u wat de agenten daarvan vinden. De AWB verkeersinformatie vertel ik het zelf. Of hebben we iemand van de AWB? We hebben niemand nog van de ANWB. Slapen ze daar nog? Nee, toch? Nou, dan doe ik het zelf. De A9, Amstelveen-Alkmaar, ter hoogte van Haarlem-Zuid. Een wegafsluiting in verband met een ongeval. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. In een de piepkleine rechtszaal in het Vaticaan in Rome... begint vanochtend een opmerkelijk proces. Terecht staat de voormalige butler van paus Benedictus. Hij zou talloze privédocumenten van de paus aan de pers hebben gelekt. De butler, Paolo Cabrielle, heeft al bekend. Maar de affaire roept nog heel erg veel vragen op. De bijdrage is van onze correspondent Rob Zoutberg. Het is een rustige middag op het Sint-Pietersplein... maar een paar honderd mensen, schat dus ik zo in die hier rondloopt op dit plein dat als zich twee armen uitstrekt om de gelovigen hier voor het vaticaan en ook hier hier achter deze muren zit er zaterdag Paolo Gabriele voor zijn proces voor het lekken van documenten hier van de heilige stoel. Ik geloof dat het ook goed zo is dat we niet alles weten. Dat wordt met zekerheid niet zo so zijn dat we alles weten. Er wordt ganz veel geben wat achter de coulissen hier passiert. Om het beste niet te weten. Ja, dus is zo, honderd Duitse toeristen. Ja, natuurlijk weten we niet alles. Maar misschien is het ook maar goed dat we niet alles weten. Niet alles wat hier achter de coulissen in het Vaticaan gebeurt, dat hoeft naar buiten te komen. Het Benedictio De Omnipotentis. Maar wat kwam er dan wel naar buiten? Hoe een trouwe 46-jarige butler dozen aan correspondentie van de paus lekte aan de pers. De zaak die bekend werd als de Watilix was opmerkelijk. Uit de documenten bleken grote spanningen binnen de leiding van de kerk. Er zou zelfs sprake zijn van een complot om de paus te doden. Citaat uit een van de brieven. De paus sterft binnen... Twaalf maanden van de butler, behalve zijn bekentenis, weten we niet veel. Volgens zijn advocaten hoopt Paolo Gabriele vooral dat het snel voorbij is. Hij wil het liefst terugkeren naar huis en zonder beperkingen bij zijn drie kinderen zijn. Er is al gezegd dat het proces heel snel zal verlopen. De eerste fase zit er mogelijk al in een dag op. Zo zegt hoogleraar internationaal recht Elena Ciso. Bedenk ook dat er maar heel weinig rechtszaken voor het Hof van het Vaticaan dienen... En dat maakt het verloop van zo'n proces natuurlijk wel heel snel. Maar een snel proces of niet... heel veel vragen zullen vermoedelijk voor altijd onbeantwoord blijven. Want waarom deed Gabrielle het nu werkelijk? Werd hij soms door anderen misbruikt? En dan die kraai die in zoveel documenten opduikt. Een schuilnaam, maar van wie... Dan nog Gotti Tedeschi, de baas van de Vaticaanse bank. Waarom werd hij plotsklaps ontslagen? In met al met al voldoende ingrediënten voor een thriller. Al lijkt het paus Benedictus om machtig in deze situatie... gelukt het lekken van informatie wel te stoppen. Zoveel macht heeft de kerkvader in ieder geval nog wel. De butler kan vier jaar gevangenisstraf krijgen. Bij het proces overigens mogen slechts acht... door het Vaticaan geselecteerde journalisten aanwezig zijn. En ik denk dat Rob Zoutberg daar niet bij is. De zoektocht naar een verborgen fresco van Leonardo da Vinci in Florence is gestaakt. We blijven dus in Italië. De onderzoeker Maurizio Serracchini wil gaatjes boren in een andere fresco... om te zien of er een da Vinci onder schuil gaat. Maar hij krijgt er geen toestemming voor van de autoriteiten. We gaan erover praten met Michael Kwakkelstein... directeur van het Nederlands Historisch Instituut in Florence... en kenner van da Vinci. Goedemorgen. Goedemorgen. Jammer? Ja, zeker jammer. U was Want, wel bediend... Uh... Ja, uh, hij was zo dichtbij, zeg maar, omdat vorig jaar uh, een aantal uh, ja, pigmenten zijn ontdekt achter die muur, vanwege die gaatjes die geboord zijn. En als hij nou een toestemming had gekregen om verder te zoeken, dan uh, zouden we het eindelijk zeker kunnen weten of daar nou wel of niet nog dat fresco van Leonardo intact achter zit, achter die muur. Ja, want we hebben het over een fresco die op een muur zit en de, het vermoeden bestaat dat er achter dus een fresco is van Leonardo da Vinci. Ja, in die grote zaal in het Palazzo Vecchio in het stadhuis van Florence, een enorme grote, grote raadzaal. Daar zijn in de jaren 60 van de 16e eeuw uh, fresco's aangebracht uh, door Giorgio Vasari. En uh, die Seracini heeft ontdekt dat het, uh, de muur waarop een fresco is afgebeeld van een veldslag door Vasari. dat daarachter, waarvan hij al vermoedde jarenlang dat de Leonardo's fresco daarachter zou moeten zitten. Uh, daar heeft hij Vasari heeft eerst een muur ervoor gezet voor de, de muur waar het Leonardo's fresco op, uh, op zat. Dus hij heeft niet over het fresco heen geschilderd op dezelfde muur, maar een muur voorgezet. Want die serrachini heeft met die gaatjes ontdekt dat er twee centimeter ruimte is tussen de huidige muur met het fresco en zeg maar, de oorspronkelijke muur met het uh, Verloren gewaande, de fresco van Leonardo. Ja, en hoe ging dat dan vervolgens? Want er zijn gaatjes geboord. En hoe weet je dan. Uh, je, je kan dus meten dat er twee centimeter tussen zit. Maar dan, dan weet je nog niet of er een fresco achter zit. Nou ja, hij heeft uh, in die paar gaatjes die hij heeft mogen geboren... Heeft hij zo'n hele kleine zonde, zo'n zo hele kleine camera. Oh ja. Heeft hij daar, uh, daar zeg maar ingedaan. En daarmee zijn ze gaan zoeken. Dus dankzij die, die, die moderne technieken. Die toen ik begon, 36 jaar geleden. had hij, dat, had hij die niet. Uh, het is dus dankzij die technieken dat hij, uh, ja, dat hij aan zo'n eind gekomen is... met het ontdekken van die uh, tweede muur, of zeg maar eerste muur. Ja. En ook die pigmenten die ontdekt zijn. De pigmenten, en... dat is eigenlijk een, een soort aanwijzing dat het, het het soort verf is... wat destijds is gebruikt. Ja, want hij heeft uh, kunnen aantonen dat het pigment wat hij ontdekt heeft... dat hetzelfde pigment is als uh, Leonardo gebruikt heeft voor de Mona Lisa. Kijk aan, dat zijn wel een heel eind, uh, heel eind dus Dat wordt ja, dat wordt ontzettend spannend. Maar nou, uh, mag je niet verder gaan? Waarom eigenlijk niet? Ja, kijk, dat komt omdat enerzijds de, de autoriteiten... van het uh, belangrijke restauratieatelier in Florence... niet bij deze, dit project uh, betrokken zijn. En dat ligt natuurlijk heel gevoelig. Dat er iemand van outside, van buitenaf... de Universiteit van San Diego... met geld van uh, National Geographic... Uh, in zo'n historische plek als de Palazzo Vecchio... met frescos van Vasari... dat hij daar... Uh, dergelijk werk aan het verrichten is. En anderzijds zijn er kunsthistorici die er gewoon op tegen zijn... dat uh, uh, ja, uh, dit werk gedaan wordt met een fresco van Vasari. Ja. Er de kunsthistorici die zeggen... Ja, uh, Vasari is geen Leonardo, maar je moet toch ook van Vasari afblijven. Ja. En de, aan de andere kant de restauratoren die zo die, ja, die beledigd zijn... dat zij er niet bij betrokken zijn. Nou, nou snap ik de kennis in een beetje. Uh, maar is het niet mogelijk om vanaf de andere kant... Uh, ja, die muur op een of andere manier uh, te benaderen? Anders zou dat inderdaad al zijn. Uh, Dacht uh, ik hier de, de ultieme oplossing me... bedacht te hebben. Maar... Nee. <laughs> nee. Nee. Dus we moeten gewoon wachten totdat iedereen weer ons speaking terms is met elkaar. En dat het tij een beetje ja, rustig is geworden. Ja, en zo lang blijft het mysterie bestaan. Op zich is dat ook wel weer mooi dat er een mysterie blijft bestaan. Ja. <laughs> Meneer Kwakkelstein, ik dank u vriendelijk voor het uh, gesprek. Graag gedaan. Goedemorgen. Arnhem. Daar zijn negen mensen aangehouden, dat zegt de politie. En 120 mensen is de toegang gisteren tot de stad ontzegd. Arnhem had namelijk de nodige maatregelen getroffen... om een eventueel Project X-feest in de wijk Klarendaal in de Kiem te smoren. Van gisterenmiddag 2 uur tot vanochtend 8 uur... was er een noodbevel van kracht. Op toegangswezen en stations waren extra controles. verslag is van Joris van de Kerkhof. Arnhem binnenkomen in een auto in mijn eentje, man van 45. Vriendelijke glimlach, was geen enkel probleem. Klarendal binnenkomen, man van 45, alleen in de auto. Pas geen enkel probleem, door Klarendal lopen, geen enkel probleem. In alle rust, je ziet wel veel politieagenten en ondertussen ook veel mensen die gewoon komen kijken. Komen kijken naar, ja, naar wat eigenlijk. Naar agenten die voorbij komen lopen en kinderen die met ze op de foto willen. Nou, omdat ze sexy zijn. Sexy? Maar oh, er lopen er wel veel rond hier. En ik durfde ook niet op de foto, want ik vond het eng. Ja, kan... oh, maar we hebben weer hier terug gestaan? Ja? Met die drugsoorlog toen. En toen namen de mensen zelf het hebben in de handen. Maar ja, ze zijn ook niet allemaal echt klaar aan alles meer. Hè? Die aardige mannen met de gele hesjes die dan niet met het meisje op de foto willen. Ja, dat vind ik kinderachtig. Dat ze niet op de foto willen? Ja, dat vind ik kinderachtig. Maar dat ze ja, maar... hier zijn... Dat ze hier zijn, moeten ze zelf eten. Ja, de welden ze toch veel betaald. Nou, ik blijf erbij. Ze moeten defensie inzetten. Die mensen zijn ervoor opgeleid om te knokken. En ja, ze doen al niet zo gek veel in Nederland. Ik denk dat ze alleen maar mooi vinden een keer een verzetje. Dus vandaar, defensie inzetten. Maar nee, er wordt helemaal niet geknokt. Nee, maar stel dat het zou gebeuren, zoals daar in, in Haren waar dat was... ...dan zeg ik, zet Defensie maar in. Niks mis mee. Mobiel. Dit is je mobiel? Dat is mijn mobiel. Er ligt een bericht in het postvakje. Ik weet niet van wie het afkomstig is, maar het ziet er vertrouwelijk uit. Even kijken. Als iemand die vraagt hoe rustig het is? Precies. Een kennis. Is het? Ja? Ja. ja. <laughs> niet vechten, he, zegt hij. Nou, inderdaad. Niet vechten. Het is rustig. En als er gevochten zou worden, zou je dan meedoen? Uh, niet uit mezelf, maar als er aan mijn kinderen komen, dan uh, gaat het verkeerd. No. Laat ik het zo zeggen. In ja. huis hebben we al altijd oorlog. Ik met Naomi. <laughs> <laughs> het is voor Klaringen wel gewoon een normale dag. Ja, er is dan veel politie op straat nu door die melding van het, uh, van het feestje. Maar het is gewoon een normale dag hier in Klarendal. Ja. De reportage was van Joris van de Kerkhof. En uh, dat was het laatste onderwerp vandaag in uh, het Radio 1 Journaal. Zo dadelijk, Peter en Mieke met de Tros Nieuwsshow. Arthur Japan met zijn nieuwe boek hebben zij te gast. Maar buiten is het feest, dat is de titel. Fietsers in de file en de wachtlijsten in de zorg die opeens zinvol zouden zijn. En om 11 uur is het Kamerbreedtijd met Kees en Magriet En die hebben onder meer te gast. FNV-voorzitter Ton Heerts, zorgverzekeraar André Rauwvoet... en Maarten Haijer van het Planbureau voor de Leefomgeving. Een leuke ochtend wordt dat hier...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 Dankzij onze kerende kracht. Kijk maar op incassade.nl. Incassade. Deurwaarders en incasso. Performa. 10 en 11 oktober. Jaapers Utrecht. Gratis toegang via performa.nl. Radio 1. Het NOS-journaal. De problemen op het spoor zijn afgelopen winter vooral veroorzaakt... door een verkeerde werkwijze van NS en ProRail.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 Minister Opstelten wil dat alle agenten de beschikking krijgen over een stroomstootwapen. De minister wil dat het taser in de standaarduitrusting van de politie wordt opgenomen. Arrestatieteams van de politie gebruiken nu al een stroomstootwapen. En dat is zo goed bevallen dat Opstelten wil dat alle gewone agenten ook een taser krijgen. En in het oosten van Duitsland loopt het aantal kinderen dat ziek wordt steeds verder op. Volgens het Duitse persbureau DPA zijn er inmiddels bijna 7000 kinderen misselijk of hebben ze last van diarree. Alle kinderen hebben op hun basisschool of kinderdagverblijf maaltijden van cateraars zo gegeten. Volgens een Duitse gezondheidsinstantie ligt het voor de hand dat het gaat om een soort voedselvergiftiging. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Het Weerbericht van Weer Online. Vandaag begint de dag met buien, maar vanmiddag knapt het weerbeeld geleidelijk op. Morgen belooft een droge dag te worden. Het is nu op de meeste plaatsen bewolkt en verspreid over het land komen ook een paar buien voor. De temperatuur ligt nu tussen 10 en 13 graden. Vanochtend blijft het meest bewolkt en is in het hele land kans op een paar buien. Vanmiddag wordt het vanuit het westen geleidelijk droger en breekt hier en daar de zon door. In het oosten, daar blijft nog even kans op een aantal buien, maar later wordt het ook daar droog. De middagtemperatuur die ligt rond een graad of 16 à 17. Dan de wind die is matig van kracht en komt eerst uit het zuidwesten. Maar overdag draait de wind naar west. In het noordwestelijk kustgebied komt vanmiddag nog een krachtige wind te staan. Windkracht 6. Dan vanavond en vannacht dan kan in de noordelijke provincies nog een bui voorkomen. In de rest van het land is het droog. In het binnenland klaart het op en eh, koelt het af naar een graad of vijf. In de kustgebieden ligt de minimumtemperatuur rond 10 graden. Dan morgen zondag. Dat belooft dus een aangename dag te worden. Het blijft droog. Er zijn zonnige perioden en het wordt zo'n 17 à 18 graden. ANWB heeft keesinformatie. Een tweetal wegafsluitingen na ongelukken. De A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar is dicht bij de afrit Haarlem-Zuid. Daar wordt het verkeer nu ter plaatse omgeleid. In de regio Haaglanden is de N14 dicht. De noordelijke randweg Den haag Dam. Er vloog bij Voorburg een auto uit de bocht. Ook daar is de weg in beide richtingen afgesloten. Er wordt het verkeer ter plaatse omgeleid. Wilt u verder met internationaal zaken doen?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 Dit is Radio 1. TROS Show. Presentatie Peter de en Mieke van der Wij. Goedemorgen, hartelijk welkom bij de nieuwshow. Het is ruim 4,5 minuut over half negen. Wat gaan we doen? Om 9 uur gaan we het hebben over het nut van wachtlijsten. Ja, u hoort het goed. Die wachtlijsten blijken nu opeens ook weer zin te hebben. We gaan het erover hebben met Rob Oudkerk. En met Chris Klep gaan we praten over die drone, dat onbemande vliegtuigje. Want dat blijkt toch wel heel veel schade aan te richten. En niet alleen bij gebouwen, maar ook bij mensen. Het internationaal vocalistenconcours is in volle gang. Annette Andries komt erover vertellen. En we hebben het ook over het taalgebruik van nederrappers. Dat is een verrassend inventief. Om tien uur. Het nagelaten werk van Helle Haasen, besproken door haar eh, redacteur Patricia eh, de Groot. Arthur Japin heeft een nieuw boek, Buiten is het Feest, daar komt hij over vertellen. En we luiden alvast de maand van de geschiedenis in met Martin Sommer. Zometeen het leed van stadsfietsers, maar eerst gaan we naar de rechtszaal. Want tot ieders verbazing sprak de rechtbank in Den Haag gisteren rond P. vrij. Van de moord op studenten Anneke van der Stap. Volgens de rechter wees alles in de richting van P. Maar toch ontbrak nou net het overtuigende bewijs. Bewijs. Maar dat was wel bewijs. De harde schijf bijvoorbeeld van Anneke van der Stap was in het bezit van Rompé. Tweeënhalf uur nadat uh, het gebeurd moet zijn dat zij overleden is, gebruikt uh, Rompé de pinkaart van, uh, van de overleden vrouw. Nou. Dan zou je zeggen, als je naar een film kijkt, ja, dat is dus absoluut duidelijk. Maar dat was voor de rechter dus niet het overtuigende bewijs. En de laatste tijd signaleert onze gast, en dat is Peter van Koppen, een toenemend aantal vrijspraken in rechtszaken, die ook waarschijnlijk dus een hele duidelijke dader kennen. Viel u nou van uw kruk toen u dit verhaal hoorde? Of is dit toch wel algemeen geaccepteerd dat dit zo gaat? Nou ja, ik viel van mijn stoel, ja, eerlijk gezegd. Nou. De, het, het, het, het probleem is wat je, wat je, waar die rechter mee zit, is van uh, ben ik overtuigd ja. op grond van wetgewijsmiddelen. Nou, die wetgewijsmiddelen zijn er heel simpel in deze zaak. Dus het draait om de overtuiging van de rechter. En uh, uh, er is eigenlijk zoveel bewijs dat je kan verbazen dat die rechter daar niet door overtuigd is. Ja. Uh, er is er overal een, een goed verhaal door in, in het vonnis en dat is te lezen op rechtspraak.nl, heel eenvoudig. Uh, waarin, waarin de rechtbank uitlegt waarom ze niet overtuigd zijn. Alleen ik vind het verhaal niet erg overtuigend. Wat, wat is dat verhaal dan? Het, het verhaal dat ze niet overtuigd zijn is... ja, we hebben uh, uh, uh, die, die pinpas. Hij had ook, ook in bezit uh, uh, van het slachtoffer... De, een externe harde schijf die ze bijschat en een USB-stick... die is bij hem thuisgevonden... Um, en dat, dat wijst wel aan alle kanten op dat hij erbij betrokken is. Alleen, we weten niet zeker dat hij erbij betrokken is. En dan, maar, kijk, het, het is raar... dat dan geen bewijs op zich? Nou, het rare wat, wat wij in Nederland doen, en dat doet men in Engeland wat anders... Uh, uh, soms moet je in Engeland gewoon wat uitleggen. En wij hebben in Nederland veel absoluter zwijgrecht voor de verdachte dan die Engelsen hebben. En dit die zwijgrecht, is... die, die, die rond P hoeft dus niet uit te leggen hoe die aan die harde schijf, de USB-stick uh, enzovoort komt? Ja, dat hoeft hij niet. Uh, laat maar even kijken, die Engelsen die zeggen van dit is het type situatie waar je gewoon uit moet leggen hoe je eraan komt. En als je daar geen goede uitleg hebt, dan kunnen we dat als zelfstandig bewijs tegen gebruiken. Wat hij, wat hij rond P. gedaan heeft, aanvankelijk heeft hij hierover gezwegen. Laat hij ze op de zitting pas gaan vertellen hoe hij aan uh, die spullen gekomen zou zijn. En die zou hem dan verkocht zijn door een man die je s'nachts bij het benzinestation uh, uh, tegenkwam. Um, en die, heeft hem, die hebben die spullen uh, aan hem verkocht en gegeven. Ja, ja. ja, ja dat, dat, dat is een verhaal waar je staande bij in slaap valt, denk ik. En dat had de rechtbank natuurlijk ook kunnen doen en de rechtbank had ook kunnen zeggen... het verhaal wat jij vertelt is zo ongeloofwaardig dat wij ervan uit moeten gaan... dat je deze spullen hebt opgedaan toen je haar om het leven gebracht hebt. In Engeland gaat het dus anders. Betekent dat ook dat er daar minder uh, van dit soort voorbeelden zijn? Mensen die... Uh, ja, ja, rechter, ja, rechterlijke dwalingen. Komen die daar minder voor? Uh, nou, ik wij noemen dit geen rechtelijke verdwaling. Oh. We noemen het een onverklaarbare vrijspraak. Okay. Want een rechterdwaling is iemand die onterecht veroordeeld is. Okay. En ik denk dat in Engeland meer rechtelijke voorkomen dan bij ons, omdat zij het idiote jury systeem hebben. Maar iemand die uh, onterecht veroordeeld is, is een rechterlijke dwaling. maar iemand die onterecht niet veroordeeld is, dat heeft geen rechterlijke dwaling. Nee, het, is, het is niet symmetrisch. Hè. Dat, wat, wij, wat wij zeggen, iemand mag pas veroordeeld worden... als de rechter op grond van wettig bewijs uh, uh, overtuigd is van de schuld van de verdachte. Mm. En als hij maar een beetje twijfelt, dan moet hij vrijspreken. Maar er zijn vrijspraken, en daar zien we het toch de laatste tijd steeds meer van... waar je zegt van, ja, jongens, er is zoveel bewijs... Je had je niet moeten vrij spreken. En heeft dat te maken met wat Mieke noemt die rechterlijke dwalingen? Daar is natuurlijk heel veel over te doen geweest de afgelopen nou, anderhalf, twee jaar. Eh, dat rechters daar bang voor zijn voor dat verwijt. En dan maar denken, pff, nou dan maar niet. Nou ja, wat we zien sinds de parkmoord, wat het natuurlijk heel erg heeft ingehakt in de 2001 en 2 in uh, Nederland... en wat een Evidente rechtelijke dwaling is, daar hoeven we niet over te discussiëren. Sindsdien is het percentage vrijspraken van 4% naar 9% gegaan. En moet je eens voorstellen, van de 91% zware gevallen die bij de rechtbank komen, wordt nu 9% vrijgesproken. En dat is raar, want die, die mensen die voor de rechtbank komen, die zijn door een filter gegaan, ook de filter van de politie die gedacht heeft, van, nou, dit is een ernstige zaak, die moet naar de officier van justitie. Nog het volgende filter, de officier van justitie zegt... Van, nou, ik heb een zaak om iemand veroordeeld te krijgen, ik ga naar de rechtbank. En dan zegt de rechtbank, in 9% van de gevallen, wij spreken vrij. Nou, zo, zo slecht is de politie in Nederland niet... en zo slecht is het Openbaar Ministerie in Nederland niet. Laten we even luisteren naar de reactie van de advocaat van Ron P. Na de Vrijspraak. Ja, het strafproces is er bij uitstek voor bedoeld om te voorkomen dat de schijn bedriegt. En uh, dat is wat een rechter ook moet doen, dat is zijn werk. En als hij vervolgens tot de conclusie komt dat uh, er niet wettig en overtuigend bewijs ligt. voor een veroordeling van dat wat is ten laste gelegd. dan moet een rechter niet voorafgaand aan die uitspraak laten doorschemeren. dat hij misschien het idee heeft dat dat wel zo is. Dat is natuurlijk een beetje gek. Ja, die rechter heeft volgens de advocaat met zoveel woorden gezegd dat hij denkt dat de verdachte de dader was. Maar ja, bewijs het maar eens. Wat... Zo staat het eigenlijk meer of meer tussen de regio's ja. door, ook in het vonnis. Ja. ja, maar wat, wat, wat, wat vindt u daarvan dat de rechter zich op deze manier uitlaat? Kijk, de rechter is natuurlijk vrij om te schrijven in zijn fonds wat hij wil, want uh, er, gaat, er komt toch hoger beroep. Ik bedoel, in, deze, in deze zaak was er altijd hoger beroep geweest, ook als de verdachte veroordeeld was, want die had dan levenslang gekregen. Dat is het tarief voor de tweede moord, uh, uh, want we moeten ons ook realiseren dat deze man, uh, deze Ron P, is veroordeeld voor de moord op Christel Ambrosius in Putten uh, met een... Uh, daar een behoorlijke overdaad aan bewijs. Dat denkt over de, zijn advocaat ook weer geheel ja. anders over. <laughs> maar... Um, uh, daar met een over, grote overdaad aan bewijs. En uh, je, je zou ook kunnen zeggen... en dat is uh, geen onzin. Van, ja, wacht even. Wij weten zeker dat deze man ook een andere moord gepleegd heeft. Ook dat zou je als bewijs kunnen laten meewegen. Dat doen rechters niet. Omdat ze dat niet netjes vinden. En dat niet past in ons Nederlandse bewijssysteem. Ja. Maar ja eens een dief en altijd een dief is niet helemaal onzin. Maar dat doet vermoeden dat je dus als dader of eventueel als verdachte... dus echt gewoon moet bekennen en ongeveer zelf met je bewijslast aan moet komen... voordat je bij dit soort dingen de klos bent. Nou, ja, dat is natuurlijk ook weer wat overgeven. Kijk, in de meeste gevallen in, in Nederland is het heel simpel. Er is overweldigend bewijs tegen de verdachte. Ze hebben een bekentenis afgelegd. Die bekentenis houden ze op de zitting vol. En dan is de vraag niet zozeer: heeft hij het gedaan? Maar de vraag is: wat voor straf gaan we geven? Dat is maar een heel klein percentage. Maar God, dan heeft hij bekend? Ja. Ja. Maar die ook zonder bekentenis is er meestal overweldigend bewijs... in oh. de meeste strafzaken. Er gaan we een klein percentage waar de vraag is van... heb je het gedaan of heb je het niet gedaan? En is er voldoende bewijs om hem te veroordelen? En deze zaak valt natuurlijk in die kleine categorie. Een andere zaak speelde bijna tegelijkertijd. Er kwam een uitspraak over een zaak... waarin drie mensen kennelijk ergens in een kamer geweest waren... en uh, dat er een kleinkind doodgeschopt is bewijsbaar door een verdachte die ook volwassen geweest moest zijn. Er waren drie mensen in die kamer aanwezig die rechtszaak heeft gespeeld. Twee van die mensen zijn uh, gehoord. Die derde, daar vertellen zij niet van wie dat is. En de rechter kan geen uitspraak doen, want ja, die weet het dus niet. Dat, dat lijkt toch heel vreemd dat dat zo kan. Oké, okay, de, de rechter zou in zo'n geval ook de constructie kunnen kiezen... Van dat, dat de twee mensen, ook al de, heeft de derde het gedaan... of ze medeplegers zijn. En dan kan je ze wel veroordelen. En ik weet niet, ik ken de details van die zaak niet goed genoeg om te zeggen waarom die rechter niet veroordeeld heeft in die zaak. Maar het is mogelijk, in een geval waar we zeggen we kennen twee van de mogelijke daders. en de derde niet, om te zeggen van nou, die twee moeten er in ieder geval mee te maken gehad hebben. Uh, wij veroordelen ze. En ja, die, die rechter die kwam na die vrijspraak met een persoonlijke hartekreet. Die zei, dit is een uitermate onbevredigende uitkomst. Volgens de rechtbank is het aannemelijk dat de schuldige... uit een kring van slechts drie personen afkomstig moet zijn. De moeder, haar ex-vriend of de derde persoon. Het is moeilijk te geloven dat niet minimaal één van hen... de ware toedracht zou kennen. Dat heeft die rechter dus zelf gezegd. Dus die was gewoon gefrustreerd. Dat hij de, ja, maar hij had denk ik ook wel kunnen veroordelen. Had hij wel kunnen doen? Ja. He, heeft dit nou te maken met dat wij... Uh, opgevoed misschien door detective en weet ik veel wat allemaal... Er, het gewoon zo logisch vinden als wat... dat iemand dat dan, dat kan toch niet anders, gedaan heeft. En dat de werkelijkheid dus, in ieder geval de juridische werkelijkheid... een hele andere is. Oké, okay, dat, dat heet in mijn vakgebied tegenwoordig het CSI-effect. En het is dat uh, uh, iedereen wordt slankzamerhand uh, opgevoed met televisieseries waarin drie kwartier het evident wordt, op, meestal op basis van forensisch technisch bewijs... wat overigens meestal flauwekul is, um, wie het in werkelijkheid gedaan heeft. Um, en daar, daar wordt, mensen worden mensen opgevoed met een aantal dingen. Eén, het wordt op een bepaald glashelder wie het gedaan heeft. Die mensen gaan ook al spontaan dan bekennen, wat ook zo bizar is. <lacht> um, en het tweede is dat forensisch technisch bewijs zo'n zo hoop zekerheid biedt. Uh, beide gevallen is eigenlijk helemaal niet waar. Forensisch technisch bewijs biedt helemaal niet zoveel zekerheid. Bovendien in de meeste zaken speelt het geen enkele rol. Um, en dan krijg je heel snel de situatie... en dat zie je vooral in juryrechtspraken in de Verenigde Staten... dat als er geen forensisch technisch bewijs is... DNA of vingerafdrukken of iets in die geest... dat mensen dan gaan vrijspreken. Want wacht even, er is geen, uh, geen hard bewijs. Nou, forensisch technisch bewijs is hartstikke soft bewijs... Je kan in veel gevallen beter een goede getuige hebben. Um, en, en ja, het recht en het bewijs is een stuk rommeliger dan een hele hoop mensen denken... op basis van die, die rare televisieseries. Ja. Kijk daar niet naar als je een beetje gezond oh ja. wil blijven. Vooral die rechters moeten daar dus niet naar kijken, hè, begrijp ik. Uh, nou, ik ga, durf <laughs> nee. natuurlijk niet te beweren dat de Haalse rechtbank in dit nee. geval te veel televisie nee, kijkt. Nee, nee, nee. Maar, goed, maar de, de, de woede is... bij, bij mensen die achterblijven, uh, bijvoorbeeld de, de vader van uh, Anneke van der Stap... of die mensen die hier op een of andere manier betrokken zijn... aan ja, die mensen is het natuurlijk toch allemaal verder niet uit te leggen. Dat is ook heel moeilijk uit te leggen. Ja. Van de, dingen, de andere kant moet je ook realiseren dat stel dat de rechtbank de verkeerde veroordeelt... Ja. is dat voor de, de nabestaanden ja. een even grote ramp. Maar... Uh, want dan is de, de werkelijke dader, die loopt nog rond... Misschien wordt die later een keertje gepakt en dan krijgen we het hele circus van het hele proces weer geheel opnieuw. Zo is het met die parkmoord. Zo is het met de parkmoord gebeurd. Um, ja, dat, dat kan, in zo'n geval kan je toch zeggen dat is, dat is de, de politie en het openbaar ministerie en de rechter te verwijten wat ze de familie aangedaan hebben. En de slachtoffers die inmiddels uh, door die daden gevallen zijn. Gaat dit uh, in de nabije toekomst veranderen? Of blijft dit gewoon zo interpretatie? En eigenlijk de interpretatie zoals dat nu op het ogenblik plaatsvindt... is kennelijk geaccepteerd. Ja, nou, de, de, de rechters doen iets heel raars. Want wat zij doen, en dat is een beetje toch een probleem in dit soort zaken... wat wij dan de, de onverklaarbare vrijspraken noemen... Um, is dat ze naar al die bewijsmiddelen afzonderlijk kijken... zonder zich eigenlijk het gehele plaatje te, te realiseren. Althans, dat blijkt niet uit hun vonnis. En als ze nou naar het hele plaatje zouden kijken... En het is midden in de nacht. Het is gewoon half drie s'nachts. Er is een man die gebruikt een, een, een, een, een pinpas van een meisje... wat uh, twee uur daarvoor om het leven gebracht is. En hij heeft later ook nog haar harde schijf en de USB-stick uh, in bezit. Bovendien uh, weten we uit de telefoongegevens van, van het slachtoffer... dat ze daar vlak in de buurt was. En de, en de verdachte heeft geen goed verhaal erbij. Dan denk ik van: jongens, laten we nou ja, dat heet gewoon in de oude wiskunde: 1 plus 1 is 2. Um, maar ja, de rechter in Den Haag denkt er anders over. Juist. Hartelijk dank voor uw uitleg. U hoorde Peter van Koppen van het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtszaken. Nou, dat is al vele jaren niet meer zo. Oh, Hoe is dat zo? Ik ben hoogleraar bij de universiteit, maar zit ja, bij de Vrije Universiteit Amsterdam, maar ja. niet meer bij het NSC. Wat is dit erg, zeg. Nou, degene die hiervoor verantwoordelijkheid... Hij zal absoluut voor de rechter zijn. Ze, moet ook, ze ja. moeten ook niet op Wikipedia kijken, want er staat ja. heel ja. veel ja. informatie. Ja. Ja. Ja. Maar desondanks, hartelijk dank. De Stadsfietser en daar hoor ik zelf ook bij, komt steeds meer in de verdrukking. Met name in Amsterdam en Utrecht zorgt het toegenomen fietsverkeer... voor files, compleet met kettingbotsingen en fietsparkeeroverlast. De bomvolle fietspaden leiden ook tot ongewenst gedrag... zoals niet het hand uitsteken, slingeren omdat mensen mobiel bellen... en door rood rijden. Deskundigen bepleiten deze week op het symposium... meer fiets, meer ruimte, dat met relatief kleine ingrepen... veel verbeteringen voor de fietsen kunnen worden gerealiseerd. Hoe dat zou kunnen, dat gaan we bespreken met Marco Tebrum... Hij is universitair docent stedelijke planning aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Zelf ook een uh, fietser? Uiteraard. Ja. <laughs> um, dat symposium, he. meer fiets, meer ruimte. Uh, ja. Is dat voor het eerst dat dat gehouden werd? Of zo? Wanneer, hoe, waarom hebben ze daar opeens uh, gedacht van hé, hey, we moeten daar eens iets over doen? Of heb ik iets gemist? Nou, opvallend is dat eigenlijk dit soort symposia wereldwijd heel erg veel plaatsvinden. Maar mm -hmm. zelden in Nederland. Oh, yes, in Nederland. In Nederland nee. uh, nemen wij fietsen eigenlijk voor, uh, ja, voor, uh, voor iets heel normaals aan. Uh, maar we zien eigenlijk al 40 jaar dat de fiets uh, zeg maar, heel gestaag uh, is gegroeid. Uh, is er zijn steeds meer mensen gebruik gaan maken van de fiets, vooral in steden. En uh, de laatste 15, 20 jaar is dat is op sommige plekken zo uit de hand gelopen uh, dat, uh, dat er eigenlijk nu behoefte is aan een, uh, aan een schaalsprong. En dat heeft uh, Platform 31 en uh, de Fietsersbond doen besluiten... om daar een aantal deskundigen voor bij elkaar te brengen. En schaalsprong, waar moet ik dan aan denken? Nou, eigenlijk eigenlijk heel, heel simpel, zoals gezegd... Uh, in, op som, sommige plekken in uh, sommige steden, niet overal... Mm -hmm. uh, is het uh, fietsen zo enorm toegenomen dat de fietser eigenlijk in de knel komt... dat er te weinig ruimte is uh, voor de fiets. Uh, en dat is eigenlijk een autonome ontwikkeling geweest. Dus heel veel mensen kiezen voor de fiets omdat het een logisch vervoersmiddel is... Uh, maar beleid, in het beleid is er eigenlijk vrij weinig aandacht voor. Ja. En de schaalsprong impliceert dat er uh, uh, eigenlijk veel meer beleidsaandacht zou moeten komen uh, voor de fiets, de fietser en, uh, en eigenlijk ook de voetganger. Dat is dus de categorie bredere fietspaden, meer fietspaden en uh, zorgt dat er uh, op een veilige manier overgestoken kan worden. Ja, dat is eigenlijk... eigenlijk... Maar, maar dat zal niet het enige zijn. Nou ja, kort, kort gezegd zou je kunnen zeggen dat uh, uh, de, de beleidsimplicatie is dat in, in, in sommige gebieden, niet, niet, we zien niet overal dat de fiets uh, dominant is, maar in, zeker in binnensteden van, van de grote Nederlandse steden, uh, impliceert het dat we uh, de fietser als de dominant, het, het dominant vervoersmiddel moeten zien. Goed, dan moest, de fietsbaden moeten dus breder worden, dus dat betekent automatisch, zeker in die oude binnensteden, we hebben het nu bijvoorbeeld over Utrecht, en Amsterdam, die twee steden met name, dat je daar dan geen plek meer voor de auto's overhoudt. Exact, ja. Je moet keuzes maken in steden. En niet alleen de auto, maar je zou je ook kunnen afvragen... wat de rol van de tram is in, in dat soort binnensteden. Of de rol van het openbaar vervoer. Maar je zou eigenlijk de ruimte moeten inrichten naar de dominante gebruiker. En zeker als die dominante gebruiker ook nog heel erg gewenst is. Want de fiets kent eigenlijk weinig nadelen. Zeker ten opzichte van de auto. En zeker ten opzichte van, van veel openbaar vervoer. Uh, zou je, moeten, uh, zou je kunnen, kunnen stellen dat je inderdaad de keuze, zou, uh, keuze daar, daar anders moet, moet maken dan die uh, nu vaak uh, gemaakt wordt? Dus een autovrije binnenstad, bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, maar wat, wat zien we zien wat eigenlijk veel beter werkt, is dus een autoluwe binnenstad. Een autovrije binnenstad organiseer je, je eigen tegenstand, namelijk de autolobby. Mm -hmm. uh, terwijl bij een autoluwe binnenstad. Nou, en de, de, de, de winkeliers zelf ook hoor. Nou ja, je ziet, je ziet heel veel voorbeelden, vooral van straten die autovrij of autoluw zijn gemaakt... dat daar juist de omzet stijgt. Dus er zijn steeds meer winkeliers die zeggen... Uh, uh, doe do, uh, mijn, uh, mijn straat nou maar als eerste autoluw. Dat zien we vooral in Utrecht uh, op dit moment terug. Maar autoluw betekent eigenlijk dat de auto heeft nog steeds een plek Je mag met de auto absoluut toch de binnenstad in. Uh, maar die plek is uh, een plek als gast. En niet meer een plek als, uh, als dominant verkeersgebruiker. Hm. En uh, de scooters. Dat is natuurlijk ook een groot probleem. Mensen in bepaalde steden, die mogen op de fietspad... terwijl je zou zeggen, laat ze op de, de rijweg rijden. Waarom is dat eigenlijk? Ja, dat is een uh, historische vergissing geweest. In de middenjaren 90 is het besloten... om uh, een geel en een, en een blauw nummerplaatje in te voeren. En de blauwe nummerplaatjes uh, waren eigenlijk bedoeld voor de Spartamets. Uh, om vooral ouderen een uh, mogelijkheid te bieden... Dat waren om... dingen die niet harder dan uh, 20 konden gaan Officieel niet harder dan 25 inderdaad. En uh, dat, dat uh, gebeurde ook niet. En, uh, en die wil je dus niet tussen het autoverkeer hebben. En die kregen een plek op de fietspad... Uh, uh, en op dat moment is de markt daar slim ingesprongen en zijn er scooters uh, op de markt gekomen die, uh, die makkelijk op te voeren zijn tot 40 per uur. En dat zien we nu dus ook. Scooters op fietspaden in Amsterdam, uh, duizenden, uh, die, uh, die uh, zeker uh, tegen de 40 of misschien wel harder rijden. Uh, veel ongelukken, veel gevaarlijke situaties. En ze nemen eigenlijk de ruimte in van die fietser die al uh, zo, zo weinig ruimte heeft. Maar goed, wat kan je, daar, wat kan je, daar, je kan een symposium houden, maar goed, je kan die wet natuurlijk niet zeggen. Nou, we gaan nu de wet veranderen. Dat, dat... Nou, dat, dat is eigenlijk de druk die, uh, die, die nu gevoerd moet worden. En dat is eigenlijk misschien wel een heel goed moment. Uh, want dat zou op landelijk niveau. Er uh, zullen daar beslissingen over genomen moeten worden. Maar het is eigenlijk heel simpel. Uh, uh, dat, dat wordt ook door heel veel deskundigen gezegd. Schaf het uh, blauwe nummerplaatje in de huidige vorm af. Uh, uh, zorg ervoor dat ieder gemotoriseerd uh, voertuig, zeker in steden waar dus de druk op de ruimte al groot is, op de, uh, op de weg rijden. Uh, en, uh, en kom eigenlijk met een nieuwe oplossing voor die sparta want die is er nog steeds. Nou, je hebt natuurlijk een uh, fiets hè, met een uh, hulpmotor, dat bestaat ook. Een elektrische... Uh, ja, uh, ja, die zou dan nog wel bij de fietsers mogen. Nou ja, dat zou je ook moeten... Twijfelgevalletje. Ja, twijfelgeval. Eh, goed, verder heeft de stad als Utrecht uh, 30.000 uh, fietsparkeerplaatsen nodig. En die zijn er op dit moment niet? Nou, je ziet dus dat uh, een van de plekken waar, waar uh, het fietsgebruik... dus de laatste vijftien jaar enorm is toegenomen... is als voortransport naar het uh, treinstation. Uh, en dat betekent dus, en dat is wederom iets, uh, iets ontzettend positiefs... dat betekent dat meer mensen ervoor kiezen om op de fiets... Uh, door die stad, zich door die stad te bewegen. Uh, en op het moment dat ze bij het station aankomen... moeten ze hun fiets parkeren. Dat lijkt iets wat heel veel geld kost. Uh, maar uh, u moet zich realiseren dat uh, voordat die mensen met de fiets gingen... kwamen ze met het openbaar vervoer. Uh, en iedere trein, iedere bus, iedere tram rijdt gesubsidieerd rond, het kost eigenlijk veel meer geld. Dus het is niet de kwestie van uh, uh, nieuwe, nieuwe financiën vinden om fietsparkeren mogelijk te maken, maar eigenlijk wederom uh, het heroverwegen van, van waar je, geeft je je geld aan uit. Nou jij ja, je zou het gratis moeten doen, want er zijn ook mensen die zeggen, nou uh, vraag daar gewoon niet voor voor een goede fietsparkeerplek, net zoals je dat voor auto's vraagt. Dat, dat, zou je, dat zou je kunnen doen. Um, je zou ook kunnen zeggen, die fietsen die vinden wij zo belangrijk. Wij vinden het zo fijn dat iemand met de fiets naar het station komt. Dat heeft alleen maar voordelen eigenlijk. En niet alleen duurzaamheid, uh, beweging, gezondheid... maar ook financiële voordelen... Uh, want nogmaals, iemand die op de fiets naar het station komt... is een stuk goedkoper voor de overheid uh, dan iemand die met de tram naar het station komt. Uh, dat je zou kunnen zeggen als overheid, uh, dat bieden we gratis aan. Inmiddels bestaan er dus heuse fietsfiles in de binnensteden. Er bestaan kettingenbotsingen. Ja, maar ja, ja de, de, de, het heeft ook iets komisch. De, want dat zijn dezelfde ja, dat problemen komisch. natuurlijk... Uh, waarin de auto's natuurlijk ook terechtkwamen. En daar zijn de discussies al eindeloos over en eigenlijk nog steeds niet opgelost. Nou ja, het, het grote verschil is ten eerste... iedereen die in een fietsfile heeft gestaan... die weet hoe, hoe gezellig en leuk dat kan zijn. Ja? En je doet nog eens kennis op. Je doet nog eens kennis op. Je deelt samen de ruimte. Wat een ontzettend plezierig gevoel is. Uh, en het verschil met de auto... is natuurlijk dat de auto ontzettend veel negatieve effecten ook heeft. Hm. Dus die files uh, die hebben ook het uh, negatieve effect. Die veel blik op de straat. Uh, veel ruimte wordt ingenomen. Veel, uh, veel gezondheidsproblemen veel milieuproblemen. Dat heeft de fiets natuurlijk niet. Dus op het moment dat mensen in de, in de file staan op de fiets. Uh, doe je het als stad eigenlijk ontzettend goed. Uh, en ook op het moment dat er een botsing plaatsvindt tussen twee fietsen. Zijn de gevolgen natuurlijk veel minder erg dan als er een botsing plaatsvindt tussen twee auto's. Dan wordt het wel gezellig besproken. Er wordt gezellig besproken. Is dat zo? Nou ja, ten eerste is het, is het, uh, is het probleem uh, wat, een, wat een beetje opgeblazen. Uh, u moet zich realiseren dat uh, per dag uh, miljoenen mensen in Nederland zich op de fiets verplaatsen. En eigenlijk gebeurt er zelden wat Er gebeurt wel eens wat. Uh, maar nogmaals, de gevolgen zijn veel minder groot uh, dan, uh, dan als die mensen een ongeluk zouden hebben met de auto. En eigenlijk is dus een fietsfile, uh, dat zeggen ook heel veel buitenlandse steden, van geef ons dat probleem. Want een fietsfile is eigenlijk een indicatie dat het ontzettend goed gaat met je stad. Maar goed, uh, wat uh, lofzangen op de fiets. Het is natuurlijk fantastisch, maar goed, de regen en de, de, de winter komt er weer aan. En uh, dan is het ook niet altijd prettig, laten we eerlijk zijn. Nee, is, nee <laughs> het, is, het is niet altijd prettig om op de nee. fiets te gaan. En je ziet ook, er zijn <laughs> ook mensen die, die niet kunnen fietsen. Uh, dus we moeten niet, ja. uh, we moeten niet uh, uh, uh, dat soort mensen uit het oog verliezen. Ja. Uh, en ook beleid blijven voeren om dat, uh, om dat op te vangen. Dus het openbaar vervoer heeft zeker een rol in de stad. En ook de auto heeft een rol in de stad. Uh, maar eigenlijk zien we in Nederland dat uh, zelfs in de winter uh, meer dan 90% van de mensen blijft fietsen. Nou, we, we hopen dat er echt iets uitkomt uit dat symposium waar we wat aan hebben. Goed, we houden het in de gaten. Dankjewel. Marco brummel u. Hij is universiteitsdocent Stedelijke penning. Het ging dus over de stadsfietser. Die zou meer ruimte moeten krijgen. Dankjewel, tot zometeen we gaan we het eerst eh, weer we bellen met het uh, Project X. Het cultuurmagazine van Radio 1 gaat naar de film. We zijn op het Nederlands Filmfestival met regisseur Jos Sluiser, Robert Oei over zijn documentaire gesneuveld. En de uitslag van de verkiezing van de ultieme Gouden Kalvinaar. Verder Frank Verhallen over de kanshebbers op de Polifinario. En live muziek van De Meisjes. Leven met jou is ontwaken en weer slapen.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 Deze week in Opium, een bijzondere aflevering over het Gouden Kalf. Oudwinnaars onder wie Monique van der Ven en Nasser Den Char, over de betekenis van de belangrijkste filmprijs van Nederland. Is binnen een vloek of een zegen? Anekdotes uit de geschiedenis, prachtige filmfragmenten en de uitslag van de Opium Filmpol. Vanavond, half elf, bij de Avro, Nederland 2. Weer een relatie? Mensenrelatie.nl Dit is Radio 1.